De Britse tabloid The Sun heeft een lijst met 65 namen gepubliceerd... van mensen die nog vermist worden na de brand in een flat in Londen. Gevreesd wordt dat ze zijn omgekomen. Het officiële dodental staat nu op 17. Maar gezien het hoge aantal vermisten... wordt er van uitgegaan dat dat mogelijk nog flink zal stijgen. Ook liggen er nog veel mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Tennister Richelle Hogenkamp heeft gisteren... na haar verloren partij in Rosmalen een doodsbedreiging gekregen. Ze deelde het bericht op Twitter... De man die had gegokt op de wedstrijd is boos vanwege haar verlies. Hij schrijft dat hij hoopt dat iemand de tennister met twee kogels vermoord. Hij voegt eraan toe dat hij, als hij haar ooit vindt, hij haar benen zal breken. Of Richel Hogekamp aangifte gaat doen is niet bekend. Bij een pluimveebedrijf in Woudenberg heeft een brand gewoed in een schuur met 80.000 kippen. Boven het bedrijf waren dikke zwarte rookwolken te zien. Op de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij de brand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 Het wordt 17 tot 21 graden. In het weekend wordt het opnieuw zomers warm. Blijft het droog. Morgen 21 tot 25 graden. Zondag 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Viel door een kapotte auto op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar. Bij knop het Velzen 5 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Vertraging bijna een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de watertoren. Hey, I drive a beat up car caravan de color blue reminds me of your rising all the places Was dit nou zo? Dit was een, uh, een nummer wat werd aangevraagd in een eerdere uh, programma van Watertorensport. Ik kan me niet meer precies herinneren welke datum het was. Maar het, uh, het was in ieder geval uh, waar die American Alters met uh, What We Live For. Leuk nummer. Ja. Volgende week de gast in de watertoren Sport, Kelly Steen. Dat maken we vast bekend. En vandaag twee heel charmante meisjes. Dames, moet ik zeggen: Sharon. Kreuger en Fabienne Scipio bloemen Ja. Han, de kampioen van antwoord hockey. Ja. Jongens, wat zijn jullie stralen van oor tot oor... nog steeds over dat kampioenschap. Ja, <laughs> het is gewoon zo leuk dat, je, dat het gelukt is. Dat ja. blijft nu blijf nog. Werkt. Ja, we hebben er hard voor getraind, hard voor gewerkt... en is het gewoon heerlijk als het gelukt is. Wanneer wordt de nieuwe derde klas... want daar praten we over volgend seizoen. Wanneer wordt die bekend? Um, durf ik eigenlijk niet te zeggen meestal komt dat uh, Weet je uh, augustus of zo denk ik ik denk het ja we zo laat ja, met dus ja we, we, gaan we al trainen dus het beginnen wel met trainen in augustus wel. weer maar... wanneer welke begin ja. augustus of half augustus half augustus en de competitie begint uh, september, september. eind september uh -huh. doen jullie ook zaalhockey of niet ja. ja ook goed ja nou wat hebben we dit, wat hebben we dit jaar gedaan zijn we tweede, tweede geworden tweede oh. geworden met de uh, zaalhockey en uh, dat doen we eigenlijk in de, in de wintersport doen we sawhockey. En uh, ja, dat is een hele, klei, hele kleine competitie, maar uh, zijn we ook uh, zeer fanatiek. Hey. Onze luisteraars willen natuurlijk weten wie jullie zijn. Sharon, begin jij maar. Uh, nou ja, ik ben uh, Sharon, ik ben uh, 24 jaar. <laughs> <Moet je? laughs> en, uh, ja, ik weet niet, uh, wat willen... Wat wil, uh... Nou, wat doe je? Nou, ik, uh, ik studeer nog, ben aan het afstuderen voor de media- en management. Waar doe je dat? Uh, in Holland, Haarlem. Leuk. Ja, dus uh, hopen. Ja, nog even wachten. Ik moet nog pas na de zomer ga ik afstuderen waarschijnlijk. Dus. Uh, en wat kun je dan worden? Uh, ja, het is gewoon media management. <laughs> ik, ik werk nu uh, bij uh, Roemag, Roemek, en dat is ook een mediabedrijf. En daar uh, ja, doe ik zo, ja, tv en uh, video's. En radio. YouTube. Radio um, heb ik. Dat heb ik alleen op school een keer gedaan. Mag ik je iets aanraden? No. Kom bij ZFM en doe ook een programma. <laughs> dat weet ik nog niet hoor. Ga ik over nadenken. Leuk, zeker hoor. Ja, Ik heb, ik heb uh, zelf een keer een project gedaan op school. En daar heb ik een radio betrekken. Moest ik een eigen radioprogramma maken. Moesten we een uh, twee uur lang live. Maar je zegt video, video. Betekent dat dat loopt dat je met zo'n enorme camera op je schouder loopt? Nee, ik niet. Ik, ik uh, loop er omheen zeg maar. <laughs> ik ben degene <er laughs> die... productioneel dan, uh, dat regelt. Maar je zou het wel kunnen, zeg maar. Want je weet wel details van een, de bediening van zo'n camera. Nou, niet alles, hoor. Okay. Ik, heb met, ik heb wel eens met camera's gewerkt. Gewoon op school. Omdat je dan alles, eigenlijk alles doet. Dus je doet en de camera en het regisseren. En dus eigenlijk alle... Ja, want je zegt zelf televisie. Maar zou je bijvoorbeeld bij de, om, bij de nationale televisie weer, willen werken... als cameravrouw of, of, of, of regisseuse? Of... Nee, niet... Niet als camera, camera vrouw. Zo. Ik ben meer van uh, productionele. Dus alles uh, eromheen. Eigenlijk om het programma heen organiseren. Zodat oh, okay. het uh, op tv kan komen. Leuk, leuk vak, leuk nou, mooi. Ja. Maar ja, Sharon, is... ik ga je wel doorgeven aan de directie hier hoor. Oh. <laughs> ja. nou, we hebben goede mensen nodig, joh. Het is niets leuker om het te leren, dit vak. Dan, dan hier te zitten. Ja, dat geloof ik. Fabienne, Scipio Blumen. Wat een prachtige naam. Dank u, dank u. Waar komt dat vandaan? Geen idee. <lacht> maar is dat de adel? Nee. Dubbele naam? Nee? Nee. Jij dat komt wel. oorspronkelijk uit Amsterdam, heb ik begrepen? Ja. Maar ik ben je woont. Je, je woont nu in Zandvoort? Ja. En, naar je zin? Ja, ik woon er al. Uh, hoeveel jaar? 23. 23. Oh, kijk eens aan. En je bent 23. Nee, was maar zo'n <lacht> feest. Tien jaar erbij. Echt waar? Ja, is wel geheim. Dat zou je niet zeggen? Ik weet niet dat ik. Uh, die leeftijd ben je in zulk een team. <laughs> De oudste. Ja. Oudje in een zulk team. Ja, en wat doe jij? Ik uh, ben moeder, <laughs> met twee kinderen, en ik, uh, ik heb dezelfde opleiding gedaan als Sharon, en uh, alleen ja, ik werd zwanger. Dus toen uh, ben ik eigenlijk gewoon bij een vriendin van mij die is een schoonmaakbedrijf begonnen. Toen ben ik daar eigenlijk een beetje ingerold. Leuk. Dus dat doe ik nog steeds schoonmaak. Ja, ja. je mag het noemen hoor. Hier in Zandvoort. Nee, nee, nee. In uh, Bad of dorp. Ah, ah. Oké. Okay. Mijn afstudeerproject was toevallig hier bij ZFM. Dat is leuk. Dat wist ik helemaal niet. Heel bescheiden ben jij, hè? Ja, klopt. <laughs> ja. Wat, he, wat heb je gedaan hier dan? Uh, ik had uh, in kaart gebracht hoeveel mensen er luisteren en zo. En? Waren dat te veel? Geen idee. Volgens mij niet echt. <laughs> nee, ik zeg altijd maar als we vier luisteraars hebben en één vindt het leuk, dan is het prachtig. Nou, uh, nee, er meer er zijn... dan vier. Er zijn er veel meer hoor. Uh, er zijn zelfs mensen in Zuid-Afrika en in Australië die luisteren. Want dat kan allemaal, hè, via de website. Oh, leuk. Ja, en daar krijgen we dan berichten van. En zouden het prachtig vinden om te horen dat jullie kampioen zijn geworden, bijvoorbeeld. Dat is hartstikke leuk. Ja, ik kan bovendien nog eraan toevoegen dat er is onlangs een, een luisteronderzoek geweest is in soort Van mensen die hier dus uh, naar de lokale radio luisteren. En er is. Uh, uh, dankzij dat feit hebben wij, uh, ik heb het begrepen van onze programmaleider een eervolle vermelding gekregen voor Watertoren Sport. Omdat, het, uh, omdat er heel veel positieve reacties over komen. Dus dat is leuk. Wist ja. dus je dat, niet? Ja, er zijn heel veel sportliefhebbers. Dus <laughs> Oké <Okay. hè? Ja. laughs> okay, jongens, hebben jullie een, een muziekwens? Ja, maar dan moet, die moet ik dan eerst van tevoren weten. Dan, ja, dan moet ik gaan die, zoeken en zo. Maar die vind jij zo? Oh. zo jij bent daar een kampioen in. <laughs> ik heb net wat opgezocht voor Matthijs en die heb ik al klaarstaan. Dus dat, dat, die gaan we dan eerst even draaien. De volgende is dan weer voor de ja. dames. En wat, wat voor tune is dat, uh, Matthijs? Dat is. De openingstune, hè? volgens mij uh, als we morgen het veld opkomen. Dus uh, Sandro, ja, eigenlijk... Sandro uh, nee. Sil Silva. Officiële aanpak hoor, Heen die morgen. Ja. Want, uh, ...maar vandaag aan het golven is. Die doet morgen wel uh, de omroeper. En Erik de Westeloos is er ook mee bezig. Hè? Gaat mee. Voor de spannende dag morgen half drie Spanjaard slaan in Haarlem... ...gaat Jong HFC voor de tweede keer in successie Nederlands kampioen worden. En daarom is hier de Tune. Ja, als de spelers van HFC morgen het veld opkomen, dan horen we deze Tune. Het is epic, zo heet het. E, P, I en een Cornelis. Van Sandro Silva. Lekker in het muziek, toch? Ja, ze, ja dat, dat belooft van alles. Joh. Als, als deze Tune erin wordt geslingerd, kunnen ze bijna niet meer verliezen. Jos de Jong, uh, heel druk geweest met uh, het uitgeven, het maken, het redigeren, het in elkaar zetten. van een prachtig blad dat uitgekomen is. Dankjewel. Dankjewel. 023magazine.nl, wat tevens ook uh, te volgen is op uh, de site van NL Magazine. Dat is, dus uh, hoe bereid je dat, die site? Uh, door uh, naar de site te gaan van NL uh, Magazines. Je kunt ook naar 023magazine.nl gaan. Daar krijg je alle informatie. We hebben in het uh, tijdschrift ook veel aandacht besteed aan, het, uh, aan de YouTube-kanalen die we beheren, waarop uh, diverse sportprogramma's en dergelijke worden gepresenteerd. En die kun je ook terugvinden onder NL Magazine of onder 023 Sport of onder gewoon YouTube en dan de kernwoorden invullen. Maar het is, het, blad, het is uitgekomen, het heeft eventjes geduurd, maar het ziet er dan er nu uit ja, om je vingers bij af te likken. Tenminste, dat vind ik zelf. Ja, nou ja. Ga jij het dan wel lekker bekijken, dan mag je dezelfde mening hebben. Heel graag. Je krijgt hem. 15 ja. juni is geweest. Dat betekent ja. dat de overschrijvingsdatum van het voetbal gesloten is. Je kunt je haast niet voorstellen dat het gesloten is. Het is, een, het is op het laatste moment zijn er zoveel uh, transfers tot stand, uh, tot stand gekomen. Ik heb de belangrijkste er maar uitgehaald. Maar, maar ik, als wil ik, eerst, dus, ik wil eerst iets van je weten. Uh, Klaassen. Ja, uh, Davy Klaassen naar, uh, naar Everton. 30 miljoen bijna. 30 miljoen, ja. Hij wow. heeft een, uh, Ronald Koeman is in ieder geval heel erg tevreden met hem. Davy Klaassen hij wist het eerst nog niet zeker of hij het nou wel zou doen of niet. Dus hij is daar eerst maar eens even gaan kijken. Maar toen hij helemaal de sfeer had geproefd, toen had hij gezegd van nou, ik twijfel geen moment. Dit is een fantastische ploeg. Maar hij vindt het wel moeilijk om Ajax te verlaten. Maar hij zegt wel van ja, dit is de juiste stap. En ik kan me dat financieel ook wel voorstellen. Want hij gaat een uh, inclusief premies ongeveer een bedrag verdienen van 4 miljoen euro per jaar. En dat is een verviervoudiging van, dat wat, uh, van het bedrag wat hij bij Ajax krijgt. Dus dat zijn, uh, dat zijn leuke bedragen om uh, op die leeftijd in je zak te stoppen. Maar ja, goed. Uh, bij Everton zijn ze natuurlijk erg, uh, erg content. met, uh, met Davy en, uh, en Koem als hij er natuurlijk ook helemaal zit. Doen wij het niet goed, hè? Dat we hier een kopje koffie krijgen, en daar is het klaar mee. <laughs> ja. En de koek. En we koek. we hebben een koek gekregen. Dat was ook heel lekker. Ja, die waren lekker trouwens. komen. <laughs> maar wat heb je ja. nog meer? Maar er is nog meer. Uh, Moreno van PSV die gaat naar uh, Roma. Naar AS Roma. Die heeft het contract getekend voor, uh, voor vier jaar. Hij speelde twee jaar. Voor PSV. En hij was eerst verdediger bij AZ. Maar goed, ook een aardige toekomst beschoren bij PSV. Er wordt hier niet genoemd welk bedrag hij zou gaan verdienen... maar dat, bij sommigen hoor je dat niet altijd. Van Wolleswinkel die gaat, heeft een driejarig contract ondertekend... bij het Zwitserse kampioen FC Basel. Champions League dus. Ja, en uh, hij komt dus van, van Vitesse. heeft ook uh, met 20 treffers in de Eredivisie... divisie, twee treffers in de KNVB bekerfinaal tegen AZ was die van grote waarde voor de Arnhemmers. Hij speelde onder andere ook nog voor Utrecht, Sporting Portugal... Norwich City, saint etienne Real Betis, et cetera. En nu dus naar Zwitserland. Uh, dan vervolgens is Galatasaray en ajax akkoord over uh, Tete. Tete is uh, de man die nogal problemen heeft gehad met trainer Bos. Net zoals een aantal anderen. wie waren dat ook alweer... die eind vorig jaar het probleem met Bos... Hadden en toen zijn vertrokken. Um, was dat niet Bazoer onder andere? Die, nou, ja, ja, goed. Ja. In ieder geval. Ja. Hij, hij uh, wilde weg. En uh, hij is vrijwel tot een akkoord met uh, Galatasaray. Hij zit nog een klein beetje te twijfelen. Want hij gaat liever... Hij staat ook in de belangstelling bij meerdere clubs. Maar hij gaat toch liever naar een grotere competitie dan de Turkse. Maar ja, of je dat allemaal zelf in de hand hebt, dat is, uh, dat is nog maar de vraag. Ehm... Um, Verder, uh, ik zal zijn naam al verkeerd uitspreken... Cardioglou, 17, die uh, staat in de belangstelling van, uh, van Vitesse. En, uh, hij speelt onder andere bij Nick. Maar Nick zegt, dit is onbespreekbaar, hij wil deze jongen niet kwijt. Hij is dus op 16-jarige leeftijd heeft hij zijn debuut uh, gedaan. En men wil hem gewoon niet kwijt. Wat ook leuk is, is uh, dat Kuit terugkeert naar Quick Boys. Hij zal er niet in het eerste gaan voetballen. Als hij gaat voetballen, doet hij dat waarschijnlijk in, de, in het vierde team... waar, zijn vriendjes van, waar hij uh, samen gaat voetballen met zijn vriendjes van vroeger. Maar hij vindt het gewoon leuk om weer bij uh, Big Boys terug te zijn. Hij gaat haar trainingopleiding uh, Ja, hij gaat trainingsopleiding Victor Lindenhoff, uh, verdediger bij Benfica... die vervolgt zijn loopbaan bij uh, Manchester United. Weer Manchester United. Ik vraag me af waar die gasten altijd geld vandaan hebben... want hiervoor is weer 35 miljoen betaald... Voor de 22 jaar. Het is ongelooflijk. Manchester United, zei het vorige keer al, heeft heel veel spelers erbij gehad. Ik heb geen idee wat het budget is, maar dat moet spuigaten uitlopen. Uh, Ibrahimovic, We weten we van dat hij uh, eigenlijk stopt met voetballen. Uh, omdat hij veel geblesseerd is geweest. Maar hij had al lang een contract ondertekend met uh, La Galaxy uit Los Angeles. En dat gaat hij gewoon invullen. Maar goed, in, uh, zijn, huidige, um, zijn huidige ploeg, Manchester United, willen we in ieder geval kwijt. En daarna komt hij terug bij Ajax. <laughs> dat zou wel leuk zijn, ja. Ook nog een leuke. Morato voor 70 miljoen euro naar United. 70 miljoen, eh, pond van Real Madrid. verruilen ook weer voor Manchester United. Eh, ik vraag me af of we spelers daar in godsamama terechtkomen bij Manchester United. Er moet echt een enorme ploeg komen. Nou, dit trouweree, dat hebben we, hebben we gehad. Eh... Uh, Iets leuks, Joey van der Sar, de zoon van de Edwin. Eh, Edwin van der Sar, die gaat van Ajax naar Den Haag... omdat er bij Ajax geen hem is. Het is natuurlijk wel apart als je vader directeur is bij zo'n club. En je hebt een zoon die je zo keeper, net als je vader... en hij wordt toch aan de kant gehouden van... je bent niet goed genoeg, weet je wat, ga jij ADO? Maar naar ADO? Daar schijnt je tevreden mee te zijn. En, eh, als laatste... Eh, Junus heeft zich helemaal in de, in de pixie gespeeld bij de bondscoach, bij die mannschaft, bij de Duitse mannschaft. En de trainer is daar erg van onder de indruk, dus die zal wel internationaal gaan uitkomen. En ja, als laatste, het heeft niks met uh, transfer te maken, maar. We kennen een hele hoop van die gasten die allemaal uh, miljoenen verdienen en er toch op de een of andere manier altijd weer meer van willen hebben. Messi was het grote voorbeeld met belastingontduiking. Ronaldo schijnt het nog erger gemaakt te hebben. Die wordt nou echt uh, vervolgd, ook weer door een enorme. Voor de rest. Transfers. Um, ja, er is heel veel uh, gebeurd. Als we alles op moeten noemen, dan ben ik nog wel een tijdje bezig. Maar laten we het hier maar even bijhouden. En we zullen zien wat er gebeurt. Maar als laatste, ik ben wel erg benieuwd wat er met Manchester uh, allemaal gaat gebeuren. Met zoveel nieuwe spelers erbij. Dat is het, Inni. Goed zo. Ik wel. Oké, okay, bedankt. Ciao. Ja. I got this feeling in Sama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 De Watertoren wat was dit voor muziek zo? Het was een grote hit van Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Weet je, we hadden het straks over dat de sport in Zandvoort steeds beter wordt. Nou hebben we een familie van de Aar en die haalt het ene succes na het andere. Nederlandse kampioenschappen, noem het maar op. Kinderen zitten nog op school, maar eh, Francine, de moeder, die zit trots nu aan de andere kant van de telefoon. Goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Wat een successen weer bij jullie. Ja, gaat lekker. Maar Imke, die zit nu alweer in Madrid. Die moet vanmiddag ook weer spelen. Die speelt ja. nu in Madrid. Het is echt ongelooflijk, ja, hè? Ja. Die ja. krijgt heel wat puntjes hè, van de KLM. Op, uh, die kan straks de hele wereld ja. over voor niks. Nou, <laughs> ja, dat nog niet. Ze hebben al zilver. Dus dat wel. Dus uh, met de uh, flight blue. Dus, uh, nou ja, we zien het wel. Maar ze hebben inderdaad weer heel goed gepresteerd afgelopen weekend in Tilburg. Ja. Klopt. Vertel even uh, in het kort wat er allemaal gebeurd is met uh, zowel je zoon als je dochter. Uh, nou, Wessel die was eerstejaars U17. Hij had twee jaar in de leeftijdscategorie. En die was eerst in de dubbel met uh, zeg maar zijn maatje Thies van der Lek. Maar die staan zelf ook op de ranking U19 eerste en tweede. Dus zou uh, is ook alweer de 4 jaar bereid dat ze Nederlands kampioen zijn. Uh -huh. En in zijn mix is hij tweede geworden, zeg maar tegen... Ook Tisha Madouk, maar zoals Madouk ook, die was ook drie keer eerste. Dus dat zijn ook gewoon echt, het zijn echt de kanjers van Nederland. En in zijn single netjes derde, dus die gaat supergoed. En uh, die heeft nu nog, ik geloof vier weken school, dan gaat hij een maand naar Maleisië toe. Om daar uh, keihard te trainen. En als hij terugkomt, dan gaat hij intern in al uh, bij de selectie. Leuk hè? Dus zijn, ja, mooie dingen allemaal. Ja. Uh, dus het gaat supergoed. En je kleine meisje, die gaat vanmiddag in Madrid ja. spelen? Ja, die, die zit nu in Madrid voor een internationaal challenge toernooi. Ja. Dus uh, ja, ze gaat nu ook wat, wat hogere toernooien spelen. Ze is sinds kort ook aan een andere dames dubbel uh, gekoppeld. Want het is ook een senior en die staat 40ste op de wereldranking. Ja, dat is gebeurd door de bond. Hè? Die wilde per ja, se klopt. dat ze, dat ze daarmee mee ging doen. Hè? Ja, klopt. En daar gaan ze volgende maand uh, in Amerika en in Canada een toernooi meespelen. Wow. Dus uh, ja, er wordt echt vol ingezet, ook, ook met oog op de toekomst natuurlijk. En hij uh, ja, gaat toch proberen, natuurlijk ook voor de spelen, wat iedereen uh, tot die doelen is, zeg maar. Ja, maar dat, dus, zal nu uh, toch, dat zal nu toch heel, ja, vrijwel zeker lukken, denk ik, of niet? Nou, het is heel lastig hoor, met, uh, met als je weet, NSN je bent een heel streng beleid met de top 10, uh, willen ze altijd... En je moet echt wel bij de top 16 of top 20 van de wereld zitten. Word je überhaupt al uitgezonden naar de Spelen. Ja, ja. Dus het is absoluut niet zoals in andere landen, als je hoog staat dat je mag. Dus het is een extreem beleid. Maar ja, het is een mooie uitdaging natuurlijk om uh, ervoor te gaan en elke dag vol aan de bak. Wel. Want dat vergeten mensen ook wel eens. Want nu ook, want ze was nu dan de twaalfde keer dat ze Nederlands kampioen was geworden. Maar uh, ja, het is gewoon altijd elke dag trainen en uh, ja, gehad dat hier een kwart over vijfde dekker ging. Dus ja. het is natuurlijk niet dat het zomaar iets moet aanwaaien. Nee, want papa en mama die uh, lijden er ook <lacht> onder, hè? Met, met een lange ei deze keer. <lacht> nou nah, ja, we vinden het super dat ze gewoon hun droom achterna gaan en dat ze op school goed gaan en met sport. En ja, zeg maar niet drinken en niet roken, maar vol met de sport bezig zijn en ook een heleboel vrienden krijgen en... Uh, ja, ook gewoon mooie mensen worden innerlijk. Dus dat vinden we ook heel belangrijk. Ja, wij hadden het er net over in de uitzending... dat de sport in Zandvoort eigenlijk op een uh, vrij hoog niveau staat... voor zo'n klein dorp. Absoluut. Maar daar uh, doe, ja. doen jullie een goede duit van in het zakje. Ja, dat zag ik gisteren ook nog bijvoorbeeld met uh, Kelly. Want het is allemaal dezelfde leeftijd van Kelly Steen... en Britt Wortel en Imke. Dus ja. het zijn echt drie van die meiden ook... die allemaal zo hoog aan de weg timmeren en... Uh, ja, Wessel gaat natuurlijk ook super goed. Ja, we hebben echt wel heel veel uh, topsporters in Zandvoort. Daar mogen we best wel trots op zijn. Want ik volg ook heel veel sporten. Want ik werk zelf ook bij de gemeente Amsterdam uh, in de sport. En ik volg altijd alles in Zandvoort. Maar er zijn zoveel goede uh, topsporters in Zandvoort. Met de vechtsporten, met zeilen en noem maar op. Dus dat is best wel heel gaaf voor een klein dorpje inderdaad. Kelly Steen is volgende week onze gast in uh, de, ja, de Waterdorpersport. En we hebben nu twee fantastische meiden uit de hockeyploeg... die ook weer kampioen ah, zijn geworden. Ja, leuk, man. Ja, leuk. Nou, ja, hartstikke fijn. Ik ben blij te horen wat er is. Het, uh, ik hoop dat het een keertje lukt om met je kinderen... naar uh, deze uitzending te komen, Francine. Ja. Moet een keer lukken, hè? Ja, moet een keer lukken. Ik denk niet dat het tegelijk wordt... Want uh, dat zeg ik, Wessel gaat begin juli uh, gaat hij al weg. Ja, en Imke zit eigenlijk elke vrijdag, want als ze niet hier is, dan uh, die komt ze alleen het weekend naar huis, want dan zit ze gewoon op Papenal. Die ja. hebben daar een volledig programma. Dus, en zelf bijvoorbeeld met tweede Pinkse dag of noem maar op, het wordt allemaal doorgetraind. Dus ja, dat is ook topsport. Het, uh, het lijkt soms heel mooi, maar het is uh, vaak ook afzien voor uh, die gasten die het doen. Ja. En, ze krijgen er ook weer veel voor terug. Dat is zo. Maar we vinden het ook leuk dat er steeds aandacht wordt geschonken, ook nog... Uh, Ah, zo, dus daar zijn we ook wel dankbaar voor. En het is ook leuk omdat we natuurlijk hier in het dorp opgegroeid zijn. Dat heel veel mensen ook altijd informeren. En blij zijn dat het ook gebeurt. Dat ze zeggen, nou, we hebben het weer gelezen. En we vinden het super leuk om op de hoogte te blijven. Leuk. Man. En uh, ook een compliment trouwens van Bruna Zandvoort. Dat wil ik ook nog even zeggen. Want die uh, support Imke ook. En speelt dan Groene uit Heemstede. En daar zijn we ook super blij mee. Terecht. Ja. Nou, ik reken op jou. Als het een keer kan, bel je ons. Ja. En dan gaan we jullie ontvangen hier in de studio. Ja, oké. Okay. En veel succes nog met de uitzending. Dankjewel, Francine. En okay, de kinderen de doei. groeten. Ja, doei. Daag. Elke dag is al dezelfde dag. De wekker laat.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 Zo lief was die van haar. Ze lijkt een heel gewone meid die keurig aan je vraagt opzij te gaan. Dit is de Watertoren Sport en we gaan aandacht besteden aan wielrennen. Want komend weekend wordt voor de vijfde keer... Cycling Zandvoort op circuit Zandvoort georganiseerd. Het meest bekende onderdeel is de 24-uursrace. Een estavette wedstrijd op de fiets die op zaterdag van start zal gaan. Maar ook zondag brengt het nodige fietsplezier. Naast de finish van de 24-uursrace... zijn er ook veel andere fietsactiviteiten op het evenemententerrein... Aan de telefoon de man die het allemaal organiseert, of althans heel nauw betrokken is bij de organisatie, Edwin Sibbel. Goedemorgen Edwin. Goedemorgen. Dat wordt weer een lekker weekend hè? Ja, dat wordt zeker een lekker weekend. Wat is er allemaal, behalve wat ik net heb opgenoemd? Uh, nou, hoofdzakelijk uh, gaat het om de 24 uur. Ja. Uh, dat start dus op zaterdag om, uh, om 12 uur. En uh, we hebben gelukkig uh, mooi weer. Nou. Uh, dus we gaan de nacht doorhalen tot de volgende dag 12 uur. En gelijktijdig met de 24 uur uh, start om 12 uur ook, de dus 6 uur zees. Ja, die begint om, om 6 uur, hè? Nou, die begint om 12 uur s'middag. Oh, die begint om 12 uur en die finisht ja. om 6 uur nou, dan? die finisht om 6 uur avonds. Aha. Dus die, uh, dat is uh, voor, de, voor degenen die 24 uur toch iets te veel vinden, uh, hebben we ook een, uh, een kortere uitgave. Wel leuk, hoor. Ja, en uh, op zondag uh, om 9 uur... Uh, is uh, onze vaste uh, elektrischefietsen.com. Ja, die e-bikes uh, kun je proberen, hè? Ja, uh, samen met 32 merken op de Paddock. Wauw. 32 merken en die kunnen allemaal getest worden, gratis. En dat is uh, tot uh, half 1 op de Paddock. En op een parcours wat er uitgezet is. En uh, vanaf half 1 uh, mogen ze ook over de baan, over het circuit. Met hun eigen fiets? Met de, met de geleende fiets, ja. Ja, ja. Wat maar leuk. Dan ook met eigen fiets. Als ja. mensen uh, uh, toch uh, alle fietsen getest hebben... of geen interesse hebben om een fiets te testen... en, uh, en toch over de baan willen fietsen... dan is dat mogelijk vanaf uh, half één. Wat leuk, joh. Ja. Edwin, ieder jaar koppelen jullie Cycling Zandvoort aan een goed doel. Klopt. Uh, dat, uh, dat was de Stichting Sam. Ja. Vorig jaar was het Fight Cancer. En wat is het dit jaar? En dit jaar is het ook weer Fight Cancer. Uh -huh. uh, dus we hebben... Uh, nu voor het tweede jaar uh, Fight cancer gekoppeld. Wat leuk. Ja, ja uh, uh, uh, zo'n goed doel. Uh, en daar, uh, uh, ja, daar, uh, daar dragen we graag aan bij. Ja, Fight en, uh, verzamelt geld voor KWF, hè? Ja, voor KWF. En uh, voor onderzoek naar, uh, uh, naar uh, kanker. En uh, uh, yeah, methodes om dat uh, uh, te verhelpen. Ik vind het geweldig wat jullie organiseren. Hey. Ja. Nou, het mooie weer is, komen er hopelijk heel veel mensen. Want je kan zelf ook actief zijn. Je kan zelf fietsen, jongens. Kom op, daar naartoe. Schitterende ja, kans. Het <laughs> ja, toch? Ja, het lijkt me ook. En alles is gratis. En de toegang is volledig gratis. Nou, geweldig. Heel veel succes met het evenement. Dank je wel dat je nog even in de uitzending kwam, Edwin. Graag gedaan. En uh, vertel ons volgende week even of het allemaal gelukt is. Wil je dat doen? Ja, ja gaan we doen. Toppie, gaan hartstikke doen. fijn. Dank je wel. Oké, okay, vraag gedaan. Telt daar. Daar. Whenever I feel afraid, I hold my head erect and whistle a happy tune so no one will suspect I'm afraid. While shivering in my shoes, I strike a careless pose and whistle a happy tune, and no one ever knows I'm afraid. The result of this deception is very strange to tell, for when I fool the people I I fool myself as well, I whistle a happy tune, and every single time, the happiness in the tune convinces me that I'm not afraid, make believe you're brave and the trick will take you far. is a ja, very good idea, mother. A very good idea. Yes, it is a good idea, isn't it? I don't think I shall ever be afraid again. We hebben even geluisterd naar de sound of music, letterlijk dan, het geluid van muziek. Eh, voor eh, mensen die ook misschien van de, van de musical houden. Onder andere Joop van de Ende, die belde meteen op van hey, bedankt, Charles. <laughs> het zal wel, ja. Ja, ja echt gebeurt waar gebeurd. Vertellen. We hebben uh, uh, als gast gehad in uh, deze Watertorensport natuurlijk Matthijs Mulman, Maar die heeft nog een heleboel dingen te doen vandaag. Want er staat morgen iets te gebeuren, Matthijs, Nou, of heel veel. Dat valt wel mee. Heen. Ik moet even de, de materialen klaarmaken. Dat doe ik vanmiddag. Ja. En dan moet er moeten nog wel wat uh, werkzaamheden rond veld 2 gedaan worden. Dus waar we morgen spelen. Ja, want de vrees bestaat dat Westlandia heel veel publiek meebrengt. En je moet spelen, omdat het hoofdveld is ingezaaid of. door de SRO... op dat kunstgrasveld, veld 2... Ja, dat kan je ook bestaan. Hoe hebben jullie dat opgelost? Wel twee is natuurlijk wel onze huiskamer, zoals Jeroen dat altijd zegt. Uh, ja, ons vaste veld waar we altijd voetballen, natuurlijk. Uh, we kunnen in ieder geval aan drie kanten staan morgen. Aan de dreefkant, zeg maar, worden de dranghekken vanmiddag geplaatst. Oké. Okay. Zodat de mensen daar kunnen staan. Uh, ook genoeg ruimte nog voor de spelers. Dus dat, uh, ik zie er verder geen probleem in. En uh, ja, de omroepinstallatie komt gewoon bovenop de keten. Want daar wordt natuurlijk in de rust ook. Uh, uh, de versnapering kan je daar halen. Dus je hoeft uh, niet helemaal in de rust naar het clubhuis toe. Dus de voorzieningen worden wel iets dichter bij val 2 gedaan uh, morgen. Dus, uh, ja. Nou heb ik begrepen dat jullie voor het eerst uh, entree gaan heffen. En dat geld doorsluizen hier naar ZFM. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Dat geld gaat de, naar de teammanager toe, Henny. Oh, dat zit dus wel mee. Het is, is uh, toegang voor Nee, het is gratis. Dus. Ja. Kom wel op tijd, ons uitverkocht huis. Ja, dat denk ik ja. ook wel. Dat zal wel druk worden. Hoe zenuwachtig, nogmaals, ben je? Nou, het valt mee. Denk Tot je echt dat er, weer, dat er geschiedenis geschreven ja, wordt? Ja, we gaan het halen, absoluut. Ja? ja. Ik wens je in ieder geval heel veel succes ja, mee. Ja, Dank je wel. We mooie... zien elkaar morgen. Dank je voor de komst naar uh, okay. de Watertorensport. Graag gedaan. Is het alweer tijd voor muziek, hè? Nee? Denk ik denk het wel, ja, ja. Nou, dan ga ik je helemaal gelukkig maken met Happy. Mensen sporten, daar word je happy van. En, uh, als ik zo naar de dames tegenover me kijk, dan nou, is dat zeker het geval. Die zijn happy met hun kampioenschap. Toch? Jacques, hè? Ja, Sharon Kreuger en uh, Fabienne Skipio Bloemen zijn te gast, mede van de Zandvoortse hockeyclub. Vorige week kampioen geworden, ver voor het einde van de competitie. Nee, Tweede in de zaalcompetitie. Maar wat ik mij afvraag, me meisjes, dames. Ik weet nooit ja, zo goed hoe. Dames. Meisjes, mag, mag, mag, mag ik zeggen, toch? Ja, ja. uh, hoe, hoe komen jullie de zomer door? Uh, hebben jullie dan nog een zeker uh, uh, programma? Uh, doe je wat voor jezelf? Ga je lopen? Of denk je, ik ga lekker uh, aan de slag om tijd? Ik ja, denk dat wel het verschilt in het team, hoor. Sowieso. Ik weet niet of iedereen... Maar de meeste sporten gaan dan eventjes anders sporten. Toevallig uh, hadden we het er vandaag over om uh, te gaan... Uh, of uh, afgelopen training, gisteren. Hadden we het erover om te gaan trainen. Of uh, kickboksen. kickboksen. Oh. In de tussentijd. Gewoon wat kracht. Ikzelf train nu al uh, bij uh, krachtmeesters erbij. Om daar uh, drie keer in de week... Uh, gewoon wat uh, ja, extra kracht op te bouwen. En uh, ja. Ja, ook met voeding bezig te zijn. daarnaast. Fabien, doe jij ook krachttraining? Uh, ik ga nu hetzelfde doen. Wat leuk, is hartstikke goed, hè. Je weet, in de sport heb je dat nodig. Dat, uh, daar word je alleen maar beter van. Ja, dat, ja nou, dat neemt steeds meer toe. Dus de, de, het wordt geen slag om taart te eten. Nee, nou, je mag best een keer een slag om taartje eten. Maar het is. Uh, willen, het is wel soort dat we nu een soort van rust hebben. Ook, er zijn ook natuurlijk blessures, en die hebben dan ook even de tijd om weer te herstellen. En, uh, maar de, de meeste mensen gaan wel gewoon door met uh, hardlopen of andere dingen zoals wij. Dus uh, ergens anders nog onze krachttrainingen hebben. In het voetbal wordt meer en meer aandacht besteed aan. Voedsel, wat je moet eten, wat je, wat je mag eten, is dat bij jullie ook zo? Um, niet niet nog, nog van niet. Nee. Het is niet dat wij dat nu vanuit de, met de club of dat we iemand hebben die daar bij, voor ons op let. Um, ja, ik zelf, wat ik zei, ik, train ik wel en daar let, ik let nu de laatste twee maanden heel erg op, op mijn voeding, wat ik eet. En je merkt wel dat het, als je bepaalde voedingsstoffen dus binnenkrijgt en een beetje bewust wordt daarvan, dat je gewoon, um, er wel beter, dat je, je beter voelt. Ja. In een land als Israël uh, wordt ontzettend veel gesport... en wordt ontzettend veel aandacht besteed aan voeding... en aan producten naast de voeding om fit te zijn, om goed te zijn. Uh, daar komt vrijwel nooit plotseling dood door sport. Dat, dat gebeurt daar niet. In Nederland, 500 per jaar. Kort geleden T.O.T., die voetballer van Ex, ex van, van Twente... valt zomaar neer tijdens een training. Bij hockey hoor je dat minder... Ja, ik, wij hebben dat zelf nog nooit uh, echt meegemaakt. Ik heb ook nog niet echt bij hockey uh, dat gehoord. Niet dat ik dat nu weet. Ik weet uh, wel dat uh, jullie ook zeggen van dat het uh, veel bij voetbal gebeurt. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar ja, ik weet niet, uh, wij hebben dat nog niet echt... Uh, bij ons is denk ik de harde bal gevaarlijker. Ja, ja Het is levensgevaarlijk, ja. Maar jullie slikken niet extra? Nee. nee. Het is bijvoorbeeld heel goed om in de winter vitamine B3 te slikken. Het is heel goed om Q10 te slikken, want dan krijg je die plotselinge dode sport niet. Dat nee, bestaat helemaal nog niet in het hockey. Nee. Dat soort uh, supplementen. Nee, ik, ik neem niks. Nee, nee. nee. Maar Je ziet met name in de voetballerij dat men steeds meer uh, omega 3 en Q10 uh, uh, tot zich neemt. Om inderdaad uh, die sudden death te voorkomen. Want al zei, het aantal is enorm in voetbal. En ik vraag me gewoon af waar, uh, waarom dat bij hockey minder gebeurt... Letten jullie meer op voeding of zijn jullie echt van die uh, sportdames die uh, gewoon niet aan de hamburger zitten na een voetbalwedstrijd? Ik weet ik niet. Ja, ik durf het niet zo goed te zeggen. Maar, maar ja. Um, ja, ik denk, ja, ik weet het niet eigenlijk. Ik weet het ook eigenlijk niet. Misschien dat vrouwen toch uh, anders eten of zo dan de mannen. Ja, dat geloof ik zeker. Ja, dat geloof ik zonder meer. Ja. <laughs> nee, maar dat is ja, absoluut dat, dat zo. Dat is ook zo. Gezonder. Ja. Ja, dus, ja. Misschien dat Dara ligt. Ik denk dat er heel veel mee te maken heeft. Want ik vind het echt schrikbarend dat er bij voetbal... het, is steeds, het lijkt wel steeds groter te worden. Terwijl we niet alleen hier in de studio... maar nationaal wordt er ook steeds meer aandacht aan besteed. En het, het gebeurt regelmatig wat in heel zei... tegen de 500 per jaar, dat is zo schrikbarend. Dus het is echt ongelooflijk. En ik vind het heel raar dat het hoofdzakelijk bij voetbal gebeurt. Maar ja, er zijn ook teams, ook, in, ook voetbalteams in lagere regionen. Die, bijvoorbeeld in het buitenland, wat, wat Ayaan vertelde. Daar wordt al vanaf de jeugd wordt er echt op voedsel gelet. En men, men houdt zich daar ook aan. Wat ik me dus, ook afvraag, in de voetballerij is heel veel te doen geweest over de kunstgrasvelden. Jullie spelen al jaren op kunstgras, maar dat zijn andere velden dan in het voetbal. Wat is het verschil? Kun je dat uitleggen? Um, volgens mij is, het, is de kunstgras stuk, ja, een stuk korter ook. Want we hebben ook wel eens. Uh, we, we hebben nog een tweede veld, bij de, wat een beetje een veld is van voetbal en hockey, volgens mij. En uh, als we daarop spelen, is het echt verschrikkelijk. Want dan rolt die bal gewoon niet vooruit. uit. Omdat het daar dus gewoon kunstgras anders is. Het is iets, iets langer en wij hebben echt heel kort en veel zand. Hebben jullie daarom, ook, hebben jullie daarom ook minder uh, blessures? Dan bij, uh, bij voetbal? Het, uh, het gebeurt bij okay. jullie toch ook regelmatig? Die bal tegen je aan en doorgaan. En voetballers gaan altijd liggen. Dat is sowieso ja. ah, een verschil. Nou, Joop van Nesse zei dat het eerste uur. Voet, de voetbal kan echt een voorbeeld nemen aan het hockey. Nou, dat geloof ik zonder meer. Bijvoorbeeld het indribbelen. Wat ze nu dus wel bij de kleine jeugd gaan doen. Hè? Dus ja. niet meer ingooien. Dat is allemaal flauwekul. Maar de snelheid neemt enorm toe. En de ja. sport is een van de snelste sporten. Is. Ja, het is ook uh, opvallend als je in de, de voetballerij kijkt... en iemand krijgt een tik tegen zijn benen... dan ligt hij kreperend over het veld ja, de... en au au En als de scheidsrechter niet naar hem kijkt, dan staat ja. hij maar op. Ja, dat is wel de toch? Jullie gaan ja. altijd maar liggen. Dat ja. is natuurlijk nou, wel betaald. zo. Ja, de, Wat de, zeg je? Ze krijgen wel goed betaald. Ja, ze krijgen goed betaald om te vallen, ja. ja kijk, we hebben dat ook niet echt, dat, dat zwalben. Dat gebeurt bij ons niet. Je, je gaat echt erdoorheen doorheen, je laat je niet zo snel vallen of zo. Dus... Ja. We hebben heel veel aandacht besteed in, in de watertorsport... aan die kunstgrasvelden en die, die granulaatkorrels... die erop liggen bij het voetbal. Nu is het zo dat de Europese Commissie gaat zich er ook mee bemoeien... en die wil toch eigenlijk dat al het spul van alle velden afgaat. En of ze dat nou gaan uh, eisen... want daar zit een, een financieel plaatje natuurlijk. Hè? Dat kost heel ja. veel geld om het spul weg te halen. Maar ja, met je spelen. Ik, ik blijf het een uh, rare toestand vinden. Ja. En het is nu schitterend weer als je nu bij ons op de velden loopt ja. he, op de op de velden, je ruikt het en al die kleine flatjes die gaan over je hele lichaam die, die hechten zich vast dus moet je, je moet er absoluut douchen maar is het bij die hockeyvelden ook zo dat jullie van die rubberen uh, nee. grindlaatkorrels nee, nee, hebben nee. Die hebben jullie nee, niet hè nee, nee. nee. nee we hebben alleen zand. zand of water of water en ja. die watervelden zijn natuurlijk fantastisch ja, ja, ja dat de is kuna. watervelden ja. zijn snel ja. jongen dat is ja. geweldig Echt, dat, dat is ja. ook, ik denk dat het loopt ook altijd lekkerder we merken het gelijk als we als we een waterveld hebben we daarop spelen dat het dan het is gewoon lekker ook voor, voor je lichaam. En als je aan het lopen bent, je voelt het je voelt ja. gelijk dat het gewoon veel beter is. Ja. Matthijs had het net over de huiskamer voor jonge HFC, dat ja, veld twee. Veld twee. Maar het is veld 2. Maar als het niet gespoeid wordt, is het hartstikke langzaam. Die bal rolt niet. Ja. Uh, je, je wordt er doodmoe van. Je spieren, je enkels, je knieën. Nou ja, dus ik vind het als uh, scheidsrechter op dat veld ook altijd een crime. Ik kom er altijd met pijn in mijn benen vandaan. Ja. En als ja. ik het niet uh, ter plekke heb, dan loop ik de volgende dag wel krom. Ja. Het ja, die hokjes hebben veel minder last, jongen. Ja, ik begrijp het niet. Maar, ja, moeten we ja. vaker naar hockey gaan kijken? Ja, veel we leren. Maar. maar is het uh, is er bij voetbal niet mogelijk om, uh, om een kunstgras te hebben met, met zand uh, erop? Volgens mij wel. Ja. He? Maar waarom gebeurt dat nooit? Ja. Ik, ik weet het niet. Het is meer zaalvoetbal dan. Natuurlijk ja, ja. Het is veel sneller. Ja. Uh, maar ja, waarom zou het niet kunnen? Ja. Nou, ze zullen toch maatregelen moeten gaan nemen. Oké, okay, al die onderzoek van het RVM die zijn allemaal in de winter geweest. Maar weet als geen ander dat het dan... totaal geen effect heeft. moet je nou op het veld gaan staan. Ja. Dat is echt heel erg. We hadden te gast vandaag... Sharon Kreuger en Fabiennes Kipio Bloemen... van de hockeyclub Zandvoort. Kampioen geworden dit jaar. Gepromoveerd naar de derde klas. Volgend jaar lopen ze door naar de tweede klas. Tweede bij het zaalhockey. Er staat dus nog iets te doen op dat gebied, jongens. Ja. Ik wil jullie heel hartelijk danken. Het was een openbaring gefeliciteerd ja. met alle successen. Hartstikke ja, leuk dat we, dat we er mochten zijn. Ja. En we hebben zelf nog een klein dingetje. Want wij willen eigenlijk heel graag ons team versterken. Dus zijn er nog hele fanatieke hockeyers. Nou, Die mogen ons zeker aanmelden. Hockeysters bedoelt ze. Hockeysters, ja. pardon. Ja, hockeysters. Ja. We zitten met dames uit Bloemendaal. Want daar is natuurlijk ook heel veel belangstelling voor hockey. Hè? Ja. Nee, maar wij we willen ze hebben. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nee, we hebben een heel goed team. Een heel fanatiek team. En uh, we willen het gewoon heel graag nog... Uh, sterk, ook. Maar er zijn Zandvoortse meisjes die elders spelen. Die zouden dus eigenlijk best kunnen terugkomen. Ja. En er is bij jullie niet een overschrijvingsperiode, dat is in het voetbal tot 15 juni, hè? Of ook? Jawel, dus ja? een soort, jawel je kan je uitschrijven en inschrijven, maar ik weet niet wat daar een specifieke datum daarvan is. Eigenlijk. Nee, maar je kan toch... Je, je, kan, altijd. Ja? je, je kan veel beter in uh, Zandvoort 1 spelen dan in Bloemendaal 3, denk ik. Ja. Dus meiden, komt terug! Ja. Ja. ja. ja.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 Best of Dime And you say you belong he to is me so He's my, my mind Imagine how the world very could be So very fine So happy together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 No matter how they toss the dice, it had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together. Gelet let op de tijd, we gaan er snel uit, want we hebben nog iemand aan de telefoon inmiddels en... Uh... Henny gaat daarmee van gedachten wisselen toch? Ja, hij is niet gewoon iemand. Dit is een heel speciaal iemand. Maar hij is weggevallen. Ik ga hem opnieuw bellen. Oké, okay, oké. Okay. Dan gaan we maar even verder met het plaatje. It had to be the only one for me is you and you for me so happy together so happy together and How is the weather? So We gaan het nog een keer proberen. We hopen dat onze gast nu verbonden is... met de studio van ZFM Zandvoort Watertorensport. Sport. luistert u altijd nog bleek naar. Het bleek dat we de rekening toch betaald hadden. Het is niet zomaar iemand die we aan de telefoon hebben. Het is namelijk Robin Castien. Vader van Nigel en Roy. En we hadden Matthijs Mulman in de studio. De spanning stijgt. Bij jou ook? Ja, klopt. Ja, zeker... Je wilde het over HFC hebben? Of nou ja, eerst er maar even over... Want Roy is natuurlijk de beste voetballer van Haarlem en wij de omstreken, zeg ik steeds. Ja, dat zeg jij. Ja, dat hoor je mij niet zeggen, hoor. Nee, maar dat mag jij best zeggen, want die jongen is werkelijk onavolgbaar goed. En uh, ja. ja, daar moet je trots op zijn. Ja, dat ben ik zeker. Maar niet alleen op Roy, want ik ben ook super trots op Nigel. Zeker... Uh nu uh, die met zijn blessure kampt en uh, aan het revalideren is. Maar yes. uh, ja, ze kunnen allebei gelukkig lekker voetballen... en daar ben ik er ook blij om. Ze kunnen ook alle twee hartstikke goed zaalvoetballen. En vanavond zijn de halve finales, hè? Ja, klopt. Uh, ik denk alleen dat Roy vanavond niet meedoet... omdat hij morgen natuurlijk een heel belangrijke wedstrijd ja, heeft. Lijkt me heel verstandig. Ja, dus die, uh, die gaat zich sparen voor morgen En ja, Neitz was natuurlijk uh, geblesseerd, dus die kan ook niet meedoen, maar... Uh, ja, ik uh, heb hoge verwachtingen, want ze doen het hartstikke goed uh, berg, uh, berg, dus... Ja, Nigel, uh, ja, ongelooflijk, hè? Ja, het is uh, zuur. Uh, je hoort het steeds vaker. Ik weet niet of het te maken heeft met kunstgrasvelden, maar je hoort steeds uh, vaker op jonge leeftijd dat jongens met kruisbandblessures en andere blessures kampen. Dat... Ik denk dat het toch wel iets te maken heeft met kunstgras. Vroeger hoorde je gewoon bijna nooit dat de jongens gelanceerd waren op die leeftijd, nee. en dat soort... Dat soort uh, blessures. Nou, ik ben, ik ben het volledig met je eens, hoor. Ik weet zeker dat dat de reden is, uh, Robin. Dat, dat, ik... Ja, zeker zoals Nigel ook uh, zijn blessure op heeft gelopen. Hij stond vast in het gras met ja. zijn voeten. Ja, luister, vroeger ging er een plag uit, uh, uit het gras en kon je gewoon door. En nu zij zo vast dat ik denk je spieren de klappen moeten opvangen. Dus ja, ja dat is niet zo mooi geweest voor op, Nigel. Maar ja, het is een. Uh, Weer een leerproces in uh, zijn carrière. Dus, ja. En volgend jaar met zijn broertje samen in het eerste. Hè? Hartstikke leuk. Die weer ja, beter is. Die, ja, ik hoop dat hij volgend jaar uh, aan het eind van zoen nog een uh, minuut kan gaan maken. En hopen dat Roy dan ook al uh, ja. zich zo ontwikkeld heeft dat hij in het eerste speelt. Absoluut. Op dit moment trouwt Koen Veenhof, Een van de jongens uit het vierde. Een van de, van de stakeholders van het vierde. Uh, die had het vorig jaar bij HBC... Die Kwam, kwam ook vast te staan, nou jongen, de, de schreeuw, ik vergeet het nooit meer. Het is echt, ja, nee, echt ja. afgurig. En dat komt door het kunstgras, daar ben ik van overtuigd. Ja, ik heb zelf dan ook de blessure gehad, maar dat was op latere leeftijd... en ik denk dat dat gewoon ook met vermoeidheid en dat soort dingen allemaal te maken heeft gehad. Want het was gewoon op gras, maar je hoort het zo vaak tegenwoordig. Maar ik zag je ik, drie weken uh, geleden nog lekker ballen tegen die oud-aioxide. Ja, maar... Ik kan, ik kan uh, eigenlijk uh, mag ik niet meer voetballen van hartsen uh, naar allemaal operaties aan mijn knieën. Maar uh, ik kan het niet laten om af en toe toch nog eens een keertje wat te doen. En Hartstikke leuk. Dan, weet met, ja, dan weet ik ook meteen weer waarom ik gestopt ben met voetbal. Want dan kan ik weer een week of twee bijna niet lopen. Maar <laughs> het is te leuk. Robin, vanavond de halve finale, wie spelen er? Uh, ik weet alleen dat de Berg totaal technisch tegenover van Heemstede moet en die andere finales heb ik niet meegekregen. Nee, maar ik dit is wel de belangrijkste. Ja. ja ik denk Sektuin, want die hebben het ook steeds goed gedaan. Maar dat weet ik niet zeker. Maar ik weet in ieder geval dat Berg tegen Wolf van Heemstede moet. En dat is eigenlijk altijd de laatste jaren de finale geweest. Ja, dus dat wordt heel spannend. Ik moet jullie afbreken, mannen. Het is heel bruut. maar Niels komt erin. Dus anders dan worden wij abrupt onderbroken. Maar vanavond in de sporthal kunnen jullie allemaal kijken naar zaalvoetbal van zeer hoog niveau. Dankjewel Robin Kastien. Oké, okay, doei. doei.